met het NOS journaal. Bij defensie worden maandag al de eerste acht een deel van het materieel wordt stilgelegd, zoals de Cougar helikopters en tanks. De meneerjagers van de marine varen niet meer uit. Minister Hille kondigde afgelopen maand drastische bezuinigingen op de krijgsmacht aan. Het kabinet wil op defensie ongeveer een miljard euro bezuinigen en verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. Het modehuis Louis Vuitton heeft een kort geding tegen een Deense kunstenares verloren. De kunstenares Nadia Plesner had een tekening gemaakt van een kind in Darfur met een tas van Vuitton. Het modehuis pikte dit niet en eiste een dwangsom van 5000 euro voor elke dag dat de afbeelding op de site van Plessner zou staan. De Deense, die aan de Academie studeert, heeft de tekening ook op t-shirts laten drukken. De opbrengst ging naar een organisatie in Darfur die de wereld wil wijzen op de problemen in de Soedanese provincie. De rechter in Den Haag heeft geen bezwaren tegen de afbeelding omdat de Vuitton tas op een creatieve manier is gebruikt. Duitsland moet een aantal gevangenen uit TBS-klinieken vrijlaten. De regering wil mensen die tot zeker 10 jaar dwangbehandeling zijn veroordeeld, juist langer vasthouden. Maar het Duitse constitutioneel hof heeft besloten dat de nieuwe wet met terugwerken niet met terugwerkende kracht mag gelden. Alleen de gevaarlijkste TBS'ers mogen onder strenge voorwaarden worden vastgehouden, zegt het hof. De anderen moeten nog dit jaar worden vrijgelaten. Volgens de rechters moet de Duitse overheid een nieuwere regeling opstellen voor TBS-straffen. En daarbij moet TBS beter worden onderscheiden van een celstraf. In Cairo hebben de Palestijnse president Abbas en Hamas-leider Mashaal hun verzoeningsakkoord bekrachtigd. Afgesproken is onder meer dat er een interim regering komt, maar het is nog niet duidelijk wie de premier wordt. De regeringspartij Fatah en het radicaal-islamitische Hamas bestrijden elkaar al jaren. Hamas is sinds 2007 aan de macht in de Gaza-strook. Fatah bestuurt delen van de westelijke Jordaan-oever. Het weer nog flinke zonnige periode, afgewisseld door stapelwolken. Hier en daar kan een bui vallen. Het is 12 graden op de Wadden en een graad of 16 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Uh, prachtige muziek Van Jan Akkerman Samen met uh, Glaus, Klaus Ogerman moet ik zeggen Het stuk dat heette uh, uh, Modinha, als ik het goed uitspreek Preludio En het werd geschreven door uh, nou Ik weet niet of ik die naam goed uitspreekt Maar ik zeg het maar zoals het er staat Heitor Vilja Lobos Die heeft het geschreven Misschien moet die H wel een G zijn Dat weet ik ook niet maar in ieder geval, Heitor Vilja Lobos heeft het uh, geschreven. En het was natuurlijk Jan Akkerman samen met uh, Klaus Ogermen het orkest. Uh, het orkest opgenomen in Londen. En Jan Akkerman heeft zijn gitaarpatéën ingespeeld in uh, Blaricum. Ja, uh, We gaan naar die prachtige leuke plaat met herinneringen aan liedjes uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die dus eigenlijk niet mochten. In de Tweede Wereldoorlog. Het volgende liedje is eigenlijk aan het eind geschreven. Dat is eigenlijk een beetje geschreven aan uh, na de bevrijding. En als ik het goed heb, uh, werd het origineel toen de tijd gezongen door uh, Willy Walden. Van het uh, bekende Snipper Snippersnap natuurlijk. En het gaat erover dat uh, alle, ja, de, na de bevrijding uh, mochten dus alle lampen weer aan in Nederland. Alle uh, blenderingen en zo, uh, die moesten uh, konden weer voor de ramen vandaan. En daar heeft uh, iemand tussen, een korstijn, geloof ik. Ja, korstijn heeft dat geschreven, die, de bekende organist. Die. Uh... Die had daar dus een liedje over gemaakt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Want het is natuurlijk daar op dat Leidseplein. gewoon de hele uh, oorlog zowat stikdonker geweest. Want, ja, de ramen moesten uh, geblindeerd worden. Bij het Lido ook. Het bekende uitgangscentrum, natuurlijk. waar nu Holland Casino zit. Trouwt je toen het Lido? En, um... nou ja, er mocht geen licht aan. Dus het was stikdonker s'avonds op dat Leidseplein. Maar uh, op deze, dit liedje gaat het dus over dat de lampjes weer aan mochten. En het wordt in dit geval geval gezongen eh, door Willeke Alberti. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan En het is gezellig op het asfalt in de stad Only more Only five minutes more Let me stay, let me stay in your arms Here am I begging for Only five minutes more Only five minutes more Of your charm All oh, like week long I dreamed about a Saturday day Don't you know that Sunday morning you can sleep late Give me five minutes more Only five minutes more let More. Only five minutes more Ja. Ik alsof dat applaus als er iedere keer is ingeplakt. He. Ja, dat denk ik dat ook, <laughs> denk ook dat dat het geval is. Dat uh, dat, dat zo is. Um, give me five minutes more gekoppeld als op, de Leidse, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Wilke Alberti. En in de tijd een beetje jessie zingen. Dat deed ze in de tijd ook wel eens. Ja. Wilke dus. Um, van de plaat uh, Het Beste van Toen. En thans uh, De Donkere Dagen der Lichte Muziek. Nou. Ik zei het al, we hebben, voor de mensen die we wat later, later hebben ingeschakeld, we hebben de muziekkeuze vandaag een beetje aangepast, omdat het nu helemaal 4 mei is. En er ook uh, overal uh, uh, op een of andere plek misschien wel herdenkingen bezig zijn. Niet dat die mensen naar de radio zullen luisteren, maar oké, okay, vond wij vonden toch dat we deze dag de zaak een beetje moesten aanpassen. Vandaar dat ook de vaste onderdelen kan raar lopen en de confrontatie vandaag niet plaatsvinden. Dat doen we volgende week wel weer. En uh, Vandaag uh, houden we het een beetje ja, stemmig en we draaien gewoon uh, wat muziek die je anders niet hoort. En één daarvan uh, is natuurlijk die prachtige liedjes uit de oorlogstijd die toen verboden waren en die nu verzameld zijn. Zij het allemaal in remakes, uh, nieuwe opnames dus, door uh, Willem Duis en Pim Jacobs. Het illustre duo, mag je wel zeggen. Goed, uh, nu terug naar Thijs van Leer. Want uh, ook daar hebben we prachtige muziek van. Thijs van Leer van zijn introspection platen is een, een verzameling verschenen die Collage heet. In 1981 is dat gebeurd. En uh, ja, daar staan dus de hoogtepunten uit die vele introspection LP's die staan daar dus op. Niet allemaal, maar een groot aantal dingen wel. En dat is heel mooi om te horen. Uh, Tijdens volledige combinatie dus met het orkest van Rogier van Otterlo, uh, De man die we ook kennen natuurlijk door de gigantisch mooie muziek uit de film Turk Fruit. Waar hij echt wereldberoemd mee werd. Fantastische muziek ook. En... Uh... Nou, die combinatie is natuurlijk uniek. Het orkest van Rogier van Otterloo, de zangstemmen van uh, Letty de Jong en de uh, fluit, de dwarsfluit van Thijs van Leer. We gaan een nummer draaien dat heet Introduction. Thijs van Leer. Het stuk Introduction en het is geschreven door een componist die heette Domenico. Uh, nou, dan moet ik even goed kijken hoor. Chimo Chimorro Sol. Chimorro Sol, het wil uitspreken, denk ik. Al die vreemde namen. Adapted en arranged door uh, uh, Rogier van Ottolo. Met natuurlijk Letty de Jong als uh, vocale ondersteuning van Thijs van Leer op zijn uh, dwarsfluit. Overigens zijn er natuurlijk overal in het land herdenkingsbijeenkomsten vandaag. De doden herdenken uit de tijdens oorlogen gevallen slachtoffers. En dan natuurlijk ook met name met een hele dikke link naar die Tweede Wereldoorlog. Die woedde van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 althans in Nederland. Want hij woedde al langer. Maar die periode dus. En vanavond om 19, om 19 uur, 7 uur dus vanavond, is er een herdenkingsdienst in de protestantse kerk. En daarna gaat er om half acht een, een stille tocht. Die gaat vanaf die protestantse kerk naar uh, het monument aan de Linnaeusstraat. En uh, van daar om bij dat monument, daar zal dan ook die twee minuten stilte om acht uur gehouden worden. Dus als u daarbij wilt zijn, om zeven uur dus in de protestantse kerk. Waar zit hier, Monique? Jij bent Zandvoort, dus jij weet dat. Uh, de protestantse kerk hier in het dorp. Oh, in het dorp. Ja, en de route gaat uh, vanaf... Uh... De kerk naar het Denkingsmonument over de rotonde. Ja. Bij de rotonde natuurlijk. Ja. En die gaat via het Raatersplein. Daar zit de kerk. De ja. Halterstraat. Naar de Vondellaan in. En dan rechtsaf de Vollennenweg op. En dan ben je er al. Dan ben je er al. Ja. Goed zo. Dus als u daarbij wilt zijn. Vanavond om half acht gaat die, gaat die stille tocht naar het Denkingsmonument, Aan de Lineenstraat, En daar uh, houdt men dan ook. En dat doen we trouwens in het hele land natuurlijk. Maar daar houden men dan ook de twee minuten stilte. ...om... 8 uur ja. vanavond. Heb je nou geen klok, is het makkelijk uh, opletten. Vanaf kwart voor 8... luiden alle kerkklokken... Ja. tot 30 seconden voor 8 uur. Oké. Okay. Dus noem, tel je af tot 30 en dan 2 minuten ja, ja, stilte. Ja, als de klokken stoppen, dan... Okay. Dan 2 minuten stilte, 2,5 ja. minuten stilte. Okay. En dan 3 over 2... over 8, voor mijn over 2. is de officiële bloemlegging. Ja. En daarna gaan we het helemaal zingen. Oké. Dat zijn altijd mooie... en. Uh, Prachtige herdenkingen vind ik altijd. En ik vind ook, er zijn wel eens discussies, moet je daar nou mee stoppen of moet je daar niet mee stoppen? Of moeten we nou eens een keer stoppen met over die Tweede Wereldoorlog? Nou, ik vind van niet, ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar ik vind toch dat je daar nooit over mag stoppen. Want het is, het is gewoon toch een van de, zeg maar, de laatste grote oorlogen waar Nederland bij betrokken was. En uh, je moet toch niet vergeten dat er uh, ook in Nederland zo'n 150, 160.000 doden gestorven zijn. Waaronder natuurlijk vele Joodse Nederlanders. Uh, totaal 6 miljoen om precies te zijn. En ik vind dat mag je gewoon nooit vergeten. En dat moet je nooit verbannen naar de geschiedenisboekjes. Ook al is het zo lang geleden. Maar ik vind, toch dat, ik vind, ik vind dat, dat zelfs mijn kleinkinderen later als ik groot ben het ook nog moeten doen. Dat vind ik ook. En ik denk ook dat het altijd wel gebeuren zal. Al zal het misschien steeds iets minder... ...met die Tweede Wereldoorlog te maken krijgen... ...omdat er natuurlijk straks geen overlevenden meer van zijn. Uh, als je een jaar dertig verder, verder bent... ...dan zijn er waarschijnlijk geen overlevenden meer... Uh, ...op natuurlijke basis. Maar dan zijn er wel weer genoeg andere oorlogen... ...denk maar aan de, brand, de, de brandpunten in de wereld... ...de, de, de brandhaarden moet ik zeggen. Uh, Libië natuurlijk, de, de de Afghanistan... Afghanistan en, ...Kosovo, en Kosovo al, dat, al dat soort dingen... En daarom moeten we dit gewoon blijven doen. Het is best wel goed om daar eens dus twee minuten uh, in een jaar bij stil te staan. Nou, jij ja. zei het net: van dat het, dat het wordt wel allemaal uh, wat minder en zo door de jaren heen. Ja. Want het, het vlaggenprotocol, als je dat eens gaat bekijken: ja. vlag vanaf zes uh, uur s avonds tot zonsondergang moet je hem half stok hangen. Ja. En uh, uh, tijdens het uh, volkslied. ...moet de vlag uh, naar hoogstok ge gehezen worden. Ja. En volgens het nieuwste protocol uit 2001... ...ja, dan gaat het al, want er wordt alweer veranderd... Ja. ...mag na het volkslied de vlag ook gewoon half stok gelaten worden. Ja, ja. En dat is alweer de eerste verandering erin. Ja. Maar ja, dat zal altijd wel blijven. Er zullen altijd wel veranderingen blijven ja. plaatsvinden. Overigens vond de eerste dodenherdenking, dames en heren, die vond plaats... In, op 9 mei 1945, 1945, dus vier dagen na de bedrijf, be, bevrijding van die tijd, uh, toen vond de, officieel de eerste dodenherdenking plaats. En daarna is dat dus jaarlijks herhaald, uh, 5 mei was natuurlijk officieel... Toch altijd de dag van de capitulatie van uh, Hitler's legens. In Hotel de Wereld, in Wagingen. En daarom is 5 mei natuurlijk officieel de bevrijdingsdag. Uh, dit jaar geen officiële feestdag. Dat is geloof ik nog maar eens in de vijf jaar. Het ja, is eens in de vijf jaar. En dat zal dus uh, waarschijnlijk. Uh, ja, 2015 weer worden, hè? Dat, het, uh, dat het weer officieel is. Ja, goed. Weet je wat er wat grappig is om even een klein stukje naar te luisteren? Nou? nou het Polygoonsurnaal, ja, dat is dat ook in die tijd natuurlijk. Ja. Maar dan in 1973, ja. over het gebrek aan aandacht aan dodenherdenking buiten Amsterdam. Ja, ja. Zullen we dat stukje naar luisteren? Even, even een klein stukje hoor ja, even een minuutje. Even een minuutje, even horen. Bij het Nationaal Monument in Amsterdam zijn wederom de doden uit de Tweede Wereldoorlog met bloemen en twee minuten stilte geëerd. Maar het is overdreven om te zeggen dat dit in het hele land gebeurde. Dit is het Brabantse Sprangkapelle. Het monument is van de beeldhouwer Carrasso. Er zit ook een klein beetje beeld bij. Ja, dat snap ik. In Waalwijk was het koopavond. Geen twee minuten stilte. Geen enkele vorm van herdenking. Bij het prachtige oorlogsmonument van John Redeker. Geen bloemen... Geen vlaggen half stok. Ook door de bewoners in de buurt van het monument werd niet half stok gevlag. Wij vroegen een van hen waarom niet. Ik, ik meen dat de afspraak is dat uh, om de vijf jaar die er denk ik zo gebeuren. En uh, bent u het daarmee eens? Gedeeltelijk. Welke bezwaren heeft u? Uh... Dat ik toch wel vind dat het nog te kort geleden is. Om dit niet meer, keer meer te herdenken. Onder jonge mensen bleek soms weinig bekend over de oorlog. Weet je wat voor avond het is? Geen idee. Wat zegt jou de 4e mei? Dat ja, denk dag van... Uh... Ja, van wat? <lacht> <lacht> Zo wordt op sommige scholen op de herdenkingsdag nog wel over oorlog en bezetting verteld. En, uh, want uh, als ze Venlo wou overvallen, dan, uh, dan reden die tanks reed over die mijnen en dan gingen ze de lucht in. Dan moesten de Nederlanders of de, die van Venlo, die moesten dan uh, die gaan graven. Maar dat deden ze niet. Hadden ze de burgemeester en een paar dokters hadden ze toegepakt. En uh, toen zeiden ze nou, uh, als jullie niet komen werken, dan uh, maken we die uh, burgemeester en die dokters dood. Ja, het zijn eh, droevige zaken allemaal. Hij herdenkt zijn oorlogsdoden eens in de vijf jaar. Het waren er 78. Er is een man die valt zo neer, die wacht neergeschoten en die valt zo neer. Is dat niet een uh, hoed, hè? Een verzetstrijder. Ik kan me nog herinneren, ik zat toevallig gisteren naar uh... Uh, nostal uh, nostalgia te kijken, uh, TV Nostalgia, dat is zo'n zender die ook alleen maar oude. van die oude uh, nieuwsdingen. Ja. En dan kan ik me nog herinneren dat, dat men toen. Uh, dat, dat, uh, dat fragment. Uh, in de, bij de 25-jarige. de 25ste herdenking van 5 mei, dat men toen eigenlijk min of meer besloot had om er maar een punt achter te zetten, er gewoon mee te stoppen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Er waren toen wel geesten die dat vonden in die periode. Maar ik ben toch blij dat ze dat niet gedaan hebben. We moeten er toch wel... Ieder wezen. jaar gewoon aandacht aan geschenken. Juist, precies. Goed, nou, wij gaan weer een liedje draaien uit die roemruchte periode. Die donkere dagen van de lichte muziek. Rita Reis was toen als jazzzangeres jazz -zangeres al actief. Was toen de tijd getrouwd met Wessel Ilke. Uh, ook een bekende jazzpianist. Die uh, vroeg overleed helaas. En daarna uh, is zij natuurlijk uh, in het, uh, haar leven heeft verder gedeeld met Pim Jacobs. Uh, toevallig ook natuurlijk een van de samenstellers van deze plaat. Waar wij fragmenten van draaien. Samen met Willem Duijs. We draaien het uh, stuk van Rita Reis. I'm beginning to see the light. Rita Reis. I never cared much for moonlit skies I never knew love was such a prize But now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light I never went in for moonlight glow Or stealing a kiss by mistletoe But now when you turn the light down low I'm beginning to see the light Used to ramble this is a rainbow Rita Reis. Rita Reis, ja, het gaat achter elkaar door. Het, het is vol, er zijn wel een aantal uh, echte live-opnames bij. Rita Reis met I'm Beginning to See the Light. En uh, van die plaat uh, De Donkere Dagen der Lichte Muziek. Collectie uh, samengesteld door uh, Willem Duis en Prim Jacobs. Het zijn wel allemaal uh, opnieuw opnames, want ja, uit die ik denk niet eens dat er veel opnames zijn uit die periode uh, dat als geen originele opnames wel van de Duitse marsliederen maar niet van dit soort, uh, dit soort dingen, daar was geen gelegenheid voor in die tijd uh... Goed, we gaan weer naar die prachtige plaat van Jan Akkerman samen met Klaus Ogerman. Terwijl uh, uh, we gaan daar een prachtig stuk uh, van draaien. Wat volgens mij ook opgenomen door Focus. En wat geschreven is door Jan Akkerman zelf. En dat stuk dat heet Love Ring. Oh, we moeten even doorpraten, want hij heeft de plaat nog niet door het liggen. Even opletten. Dus even doorpraten. Stuk ja. dat... Uh, huh? Gaat goed. Oké. Okay. Het stuk dat heet Love Remembered. Jan Akkerman met het orkest Klaus Ogerman. het overlopen. Oké. Dat was rustig. Oké. Okay. Goed. Dat was uh, Jan Akkerman met het prachtige stuk Love Remembered ja. uh, van de LP samen met Klaus Ogerman. Zit u er niet tussen te kletsen, man? Ik sta niet te bellen. Belachelijk ja. gewoon. Oké. Okay, we gaan uh, verder met een nummer van die plaat uh, Het Beste van Toen en Tans. Oftewel Van Donkere Dagen en Lichte Muziek. Zo heet hij officieel. Een collage gemaakt door Pim Jacobs en, uh, en uh, Wim, Willem Duys, En we gaan daar draaien van een, stel, een stuk draaien wat ik ook nog nooit van gehoord heb. Maar dat zal wel. De Sorelias. Heeft u ervan gehoord? Ja, ik niet. De Sorelias en dat nummer dat heet Chickery Chick. En dat is gecombineerd met oude taaien. Dus uh, daar komt ie. Voor levensvrucht en duur, hij had de en te geen gebrek, geen gebrek. Hij riep voor vrouwen voor drank en avontuur en de zon die schenen in zijn nek. Toch de laatste knol En de cowboy belandde in de cel Nou, dat was hem dan. Oude nummer uit de oorlog. Want uh, ik zei het al, dat ik heb het al meer verteld, uh, Amerikaanse en Engelse muziek was verboden in die uh, tijd. Dus het was eigenlijk voor de Nederlandse liedjes wel een gouden tijd. Want die kwamen nu echt uh, aan bod. Want om Amerikaans en Engels was gewoon verboden. Dat kon gewoon niet. En uh, dit is een van de liedjes van Eddie Christiani, die hij in de oorlog geschreven heeft. En uh, daar zitten best wel knappe hits bij hoor, als je dat eens goed bedenkt. Want liedjes als Son of Madeira en, en zo, dat zijn. Uh, als op Capri, de Rozentuinen bloeien gaan, dat, is, dat zijn allemaal toch nog wel klassiekers. Die allemaal de oorlog ook behoorlijk overleefd hebben. En die steeds nog wel op het repertoire staan van sommige artiesten. Um, en Christiani, geboren in 1918 trouwens. En. Uh, uh, er is ook weer een link tussen Eddie Christiani en Jan Akkerman. Want het leuke is dat in 2009 won Jan Akkerman de Eddie Christiani Award. Er is zelfs een award naar hem genoemd. En die wordt altijd uitgereikt aan mensen die uh, zich zeer belangrijk hebben gemaakt voor de elektrische gitaarmuziek. En Eddie Christiani was weer een van de allereerste uh, mensen in Nederland die met een elektrische gitaar werkte. Um, Thijs voor Leer nu. Een stuk dat oorspronkelijk bekend is van Johan Sebastian Bach. Hij mag eigenlijk niet ontbreken natuurlijk. Bach, Bach. Uh, Bach mag niet ontbreken op zo'n dag eigenlijk. Uh, en het uh, is weer natuurlijk een arrangement van uh, Rogier van Otterlo. Het is heel mooi. Het heet Siciliana. Thijs voor Rogier van Otterlo. Let die deal. later inschakelen of denken van wat is hier allemaal hand? is er iemand dood? Nee, dat is niet zo. Nou. nou. <lacht> uh, maar we hebben gemeend, Maurice en ik hebben gewoon gemeend omdat het vandaag 4 mei is om onze muziek de, vandaag een beetje aan te passen. Uh, normaal uh, doen we altijd uh, nou ja, we draaien in ieder geval alles van vinyl en volgende week doen we weer gewoon. Maar vandaag vonden, vonden wij het wel passen om de zaak een beetje aan te passen. En de muziek een beetje stemmig te houden met uh, gelardeerd. Dan daartussendoor uh, wat liedjes die geschreven zijn in de jaren 40-45. De jaren dat het verboden was om muziek te maken. Althans om Engelse en Amerikaanse muziek te maken. En vandaar dat uh, de Nederlandse liedjes in die tijd toch wel aardig gefloreerden. Uh, en uh... soms werden er natuurlijk best wel Engelse en Amerikaanse composities gespeeld want men was natuurlijk behoorlijk eigenwijs en ongehoorzaam en volkomen terecht uh, er werden natuurlijk best wel Amerikaanse en Engelse liedjes gespeeld in die tijd alleen de Duitsers mochten dat uh, niet weten en aan de er in die Duitse tijd waarschijnlijk geen enkele Duitse was die een woord Engels sprak. Werden de teksten vertaald in het Nederlands. En als er dan toevallig zo'n controle kwam van die, uh, van die figuren. Dan uh, herkenden ze het niet. En dan uh, wisten ze niet waar het over ging. En dachten ze gewoon dat het een oorspronkelijke huh? Nederlandse compositie was. Uh, en dat mocht wel. En dat mocht wel. En dan wisten zij veel. Daarom. Um, we gaan een liedje draaien wat ook uit die periode komt. Um, maar wel, het, het, het zijn overigens allemaal remakes hè, die op deze plaats staan. Um, dus later opnieuw opgenomen dingen. Maar wel die liedjes. De Blue Diamonds hebben daar ook aan meegedaan. En die zingen voor u um, een liedje dat ook uit die periode komt. Sentimental Journey. Gekoppeld aan... Um, even kijken, we staan er weer... Oh ja. Als sterren flonkerend aan de hemel staan. Tweedetjes dus van The Blue Diamonds I'm gonna take a sentimental journey. I'm gonna set my heart My reservation the Spanish time My could afford Like a child In wild anticipation Long to hear at All alone. Seven That's the time we leave At seven I'll be waiting up For heaven Count on every mile Of the railroad track That takes me back Saddle ...aan de hemel staan. Eh, grotendeels toch wel eh, live opgenomen dingen, denk ik. Zo te horen. En in ieder geval, eh, afkomstig van een plaat die heet... Eh, ...de van donkere dagen en lichte muziek. Eh, fragmenten samengesteld door Pim Jacobs en eh, Willem Duis. En het gaat dus allemaal over liedjes die gemaakt zijn... ...in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dus, ja, maar zeg maar zeggen, tussen 1940 en 1945... Um, we gaan eruit, want het laatste nummer is een lang nummer. En ik zei het wel uh, ja, voor mensen die denken, wat is er aan de hand? Nou, u weet allemaal dat het 4 mei is. U weet ook dat wij uh, de muziek vandaag daaraan een beetje hebben aangepast. Dat vonden wij wel zo passend. Volgende week is er weer een uh, reguliere uh, vinyljaren natuurlijk. En dan uh, gaat het er wel weer wat vrolijker naartoe. Tenminste, als Maurice een vrolijke bui heeft, ik ben altijd vrolijk. Ik denk, ja, commentaar, maar dat gaat dus niet door. Jammer. Um... <laughs> nee, gelukkig maar, dan gaat het goed. Oké, okay. nee, ik ben altijd vrolijk goed, dat weet okay, je toch. Goed zo. Nou, we gaan eruit met een stemmig stuk. Uh, mooi stuk ook weer van uh, Jan Akkerman. Nou, het is niet van Jan Het is uh, geschreven door Maurice Ravel. Jawel. En mijn Frans. C'est moi? Ja, het, uh, Maurice Ravel. Ravel. Ik heet Maurice Mulder. Ja, maar. Dat lijkt mijn, een beetje op elkaar toch? Ja, mijn, mijn, mijn voorvader. Mijn Frans is zo, <laughs> be zo, be zo belazerd dat ik niet meer precies hoe het uit moet hey, spelen Kan je ook Frans-Duits spelen? Uh, nee. Alleen Engels. <laughs> alleen Engels. <laughs> Pavane, pure en, en de funte Zoals ik het kan uitspreken. Ik weet, niet of het is. De funte, ik weet niet of het goed is, maar dat zullen we het maar ophouden. In ieder geval. Jan Akkerman samen met het uh, orkest van Klaus Ogeman. Uh, dank voor het luisteren, dames en heren. Acht en, uh, uur, vergeet hem niet. Twee minuten, minuten stilte. En vanavond of vanaf half acht in Zandvoort, stille tocht. Vertrekkend bij de Protestantse Kerk. En dan lopend naar de Linnea naar het uh, monument. Dus als u daarbij ja. wilt zijn, moet u zich verzamelen. En om zeven uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk aan het raadhuisplein. Nou, tot volgende week. Dank voor het luisteren nogmaals. En uh, toi toi.